...vriend met het NOS-journaal. De Chinese dissident Chen Guanchin ...staat op het punt om met zijn gezin China te verlaten. Hij gaat zo goed als zeker naar de Verenigde Staten. De blinde Chen werd vanmorgen onverwacht... ...vanuit een ziekenhuis naar het vliegveld gebracht. Chen ligt met de autoriteiten overhoop ...nadat hij in 2005 in een interview in Time... ...aandacht vroeg voor de schending van de mensenrechten... ...op het Chinese platteland. In 2010 kreeg hij huisarrest... Vorige maand vluchtte hij naar de Amerikaanse ambassade waar hij zes dagen verbleef. Sindsdien lag Chen Guangchen in een ziekenhuis. Ondanks werd bekend dat de Amerikanen hem een studievisum willen geven. Technische studies moeten gratis worden. Alleen zo kan worden voorkomen dat er een tekort ontstaat aan studenten in de beta vakken. Dat zegt voorzitter Ineke Desintje van de FME, de werkgeversorganisatie in de technologische industrie. Voor een land dat afhankelijk is van de export is innovatie van levensbelang, zei ze op Radio 1. Desentier pleit er verder voor om de technische kennis in Nederland in te zetten bij ontwikkelingssamenwerking. De techniek biedt in grote mate oplossingen voor maatschappelijke problemen, al dus de voorzitter van de FME. Partijvoorzitter Helene Wening van GroenLinks vindt dat de procedure rond het lijsttrekkerschap goed en zorgvuldig is verlopen. Het partijbestuur van GroenLinks keurde gisteravond de kandidatuur van Tovik Bidibi alsnog goed nadat de kandidatencommissie hem als ongeschikt had beoordeeld. Volgens Wening gaf de doorslag dat veel GroenLinks leden iets te kiezen willen hebben.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 Over vlekken? Oeh! Ja, we komen die vlekken vandaan dan? Nou, eh. Uh... Ja, we komen die vlek vandaan. Dat is een goede vraag. Ik zit even te denken waar die vlekken dan vandaan komen. Nou, sorry. Ik zocht aan geluid, maar ik kan het niet Stains, vinden. Stains on my heart, Stains hè? He. He. Stains oh, is een litteken weefsel. Oh, sorry. Ik zat weer de hele andere kant op. Moet een beetje netjes, netjes dus. doen, hè? Ja, netjes doen, sorry. We, we, we luisteren in de studio, dus we moeten een beetje netjes doen. Ja, precies. Ja. En dus worden ook, we worden tegenwoordig ook gefilmd, gefilmd, heb ik gehoord. Ja, van geleden zaten ze mee te kijken terwijl ik hier gewoon een dansje aan het maken was. En ik dacht lekker in mijn eentje was. Ik ben blij dat het geen deel erotische was, jongen. Dan dat je helemaal. Uh... Ja, ik bedoel, ik ben nog alles, anders uh, noem je dat woord ook weer. Out of the box? Nee, ik, oh. soms dan, uh, ben ik zo enthousiast. Dan denk ik van. Uh, wat, uh... Even zwaffelen. Oh, ook nog. Ja, maar dat kunnen ze niet ruiken en ze kunnen het ook niet horen. Nee, dat is waar. Goed. Dus je kan gerust kan je wat laten vliegen. Toepak levert op de radio en uh, tot met 10 uur. Wij staan weer. Een op, om een radioprogramma te maken. En uh, we hebben allerlei leuke dingen die je kan melden. Onder andere, ik ben er wel heel positief over. Namelijk de opleiding Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen is in groot gevaar. Het aantal studenten is al een tijd te laag voor handhaven. ...van een volledige opleiding. En het aantal is nu... Drie? Vijftien! Vijftien, Er nou. studeren nu 15 studenten aan de unieke richting Friese taal en cultuur. Kijk, nou ja. En dan, en dan te denken dat het, het was het Zweeds. De zweed komt bij het Fries vandaag wel. Ik hoop het Noors. Dat ja, het een lijkt allemaal een beetje, al een beetje op elkaar. We hebben allemaal... Uh... M, uh, vrouwen bij elkaar gepikt en weet ik van wat allemaal. Dus uh, ja, dit lijkt allemaal op elkaar. Noord, Weet ik van allemaal. Maar uh, in het schijnt een uh, uitstervend ras te zijn. Ik bedoel, het is ook geen ja, taal. Maar hallo, je hoofd. moet ook geen, geen Friese taal laten studeren in Groningen. Doe dat dan in Leeuwarden. Wat een goed idee. Ik denk dat het gewoon is. Als ja. we nou daar in Leeuwarden Fries geven, ja. dan ik dat het dan gewoon stukken beter gaat. Ja, dan zak je broek echt van af. Het is, ook is ook weer niet. gewoon even heel logisch gewoon. Ja. gedacht. Stop, maar we niet over nagedacht, omdat ik in Groningen Fries studeren. Nee, Groningers houden helemaal niet van Friesen. Nee. Het is gewoon hetzelfde als Ajax en Feyenoord, Friesland in Groningen. Zeg niet tegen een Fries dat hij in Groningen woont. Nee. Dan krijg je een klap, een knaal voor je kop. What are you? Is ja, dat is de opmerkingen. Nee, Bam. Dan is het Precies. klaar allemaal weer. Precies, uh, Nou, doen we, ja, we, even een muziekje. we doen even een muziekje. Jij hebt wel een tweede plaat in de show, is altijd een plaat dat je denkt van, nou, is dat nou zo nodig? Wat een stevig stukje muziek. Nou, Mag je nog niet wakker zijn, dan gaat het nu lukken, dames en heren. Go back to the zoete nieuwe single. Stel je voor Hans. Ik zal altijd zorgen dat er een kou trekt. Ja, dat hebben we gemerkt. Ik weet hoe je een paard moet aanspannen. Je was een goede hond. Ik vind dat paard, man. Is everybody shouting? I hope I'm only dreaming. Oh, can you hear the silence? I think they're coming. Voel dit oké, okay. zo mooi dit gewoon. Ja, Toepak leeft op de radio en daar uh, hadden we natuurlijk uh, uh, M-Word en The First Time I Ran Away. Oh, ik denk Ever I Saw Your Face van Roberta Fleck, maar dat was weer een ander. Uh, ja. ik, ik zag haar ook pas geleden tv omdat Donna Summer uh, overleed is. De, yeah. En Roberta Fleck, die had zo'n prachtig nummer. Dat ik denk van daar horen we ook niks meer van. Dus we moeten toch eens kijken of we dat nummer ook weer kunnen vinden. Roberta Fleck? Roberta Fleck, Met the first time ever I saw your face. Dat vond ik zo'n mooi nummer. Oh, dat is echt. Ja, Het is heel oud. Heel oud. heel mooi nummer. Een pareltje uit het verleden. Ja, ik heb zelf. met Deze plaat inderdaad heb ik een zoietsje derventje weglopen. En dan neem je je hond mee. Ik ben net een Golden retriever. Nee, nee, bleken, huis op. Bleken nemen we niet mee. Nee, bleken nemen we niet mee. We nemen een andere hond mee. Hij is niet woest aantrekkelijk. En dan leidt hij de weg en zoiets. En uiteindelijk. Komen we dan wel of weer terug, natuurlijk na een paar uurtjes. Maar toch dat gevoel dat je even vrij bent. Dat, ja. je, dat je de kabels doorknipt. Het homegevoel van ook dit andere plaatje, van de wat tegenwoordig bij dat ene meubelwarenhuis wordt gebruikt door de reclame. Oh, dat. Home, turn on home. Ja, dat je de videoclip gaat home bekijken. Home is gewoon... where I want to be. Yeah. Ja, precies. Ja. Dezelfde, een beetje hetzelfde gevoel. Een beetje hetzelfde ik. gevoel heb je ja, plaats. Ja, een beetje Mark, Mark Twain, heb je ook een beetje Mark deze Twain. Mark okay. Twain. Heb je ook een beetje het gevoel Ik heb van. toch uh, een leuk artikel, want we hadden het natuurlijk, we hebben het helemaal over Facebook en al die dingen meer. Yeah. Nou, is er dus een man in Amerika. Die heeft dus vier stukjes metaal in zijn pols geïmplanteerd, oh. zodat hij zijn iPod eraan vast kan maken. Hé, hey, de dus eerste <laughs> mensen die het doen, yo! Hey. Wel, dat ze kwamen. Het filmpje dat hij van de operatie op YouTube heeft gepost, trok ja? in amper twee weken de tijd al honderdduizenden kijkers. En de bedenker, dat is dus Dave Herben uit Newfield, New, ja? New Jersey, is bodypiercer van beroep en noemt de ingreep een stuk, een stuk simpeler dan je zou denken. En hij showed zijn nieuwste aanwinst het afgelopen weekend op een tatoeageconventie in Baltimore, ja? waar hij echt... In het middelpunt... Sorry hoor, stond, uh, stond ...waar allemaal. echt in het middelpunt van de belangstelling stond. Ja. En uh, Herben... Uh, ...is dat zijn naam? Ja, Herben is bijzonder te spreken over de screensaver van de iPad... ...want die kan een klokje weergeven. En hij is ook erg ingenomen met polsbandvrije horloge... ...dat hij ook op die manier heeft gecreëerd. Die man gaat rijk worden. Nou... Ja. Hij heeft dus Ik denk dat er misschien mensen zeggen van... ...nou, uh, doe mij ook maar. Het is een soort bodypiercing... ...dus je ja. maakt gewoon een paar haakjes doe je erin. Nou, dat geneest gewoon. En je, kan, je hebt altijd gewoon dat je iPad vast zit... De ideaal toch? Ja, nee goed, het is een begin. Ik roep, ja. al, ik roep al jaren van. Op een gegeven moment komt er een aansluiting gewoon met je lichamelijke functie. Ja, onthoud de naam: Dave Hurben. H-U-R-B-A-N. Uit Newfield, New Jersey. Ja. Dus daar kan je dus je body laten piercen En dan kan je inderdaad allerlei accessoires zitten er gewoon vast aan vast. Ja, Oké. Okay. Dat is makkelijk. Nou, ja. de volgende stap is gewoon dat het. Ik, bedoel, ik roep zelf al. Vroeger vonden we het, uh, konden we het geweldig konden we bellen. Moesten wel zo'n heel apparaat meeslepen. Toen werd hij steeds kleiner. Toen het, kon je de muziek op lui, het, kon je de televisie opkijken. Geef je inzetten. Onderhuis inbrengen. En nu kan je straks onderhouds inbrengen. En Communiceert hij met je huisarts over je lichamelijke functies? En wordt het allemaal in de gaten gehouden? En uh, zeg dan krijg je één, per jaar, één keer per jaar een keuring? En wordt hij uitgelezen wat je allemaal gegeten hebt? En dan krijg je nog een naheffing van. Nou ja, precies, dus je zeggen dat zelf gegeten heb. Ja, van oh. de zorgverzekeraars. Zit het allemaal ja, elkaar. Ja, ja. Je lacht er nu om, lach lachen maar lekker om. Maar ik heb nou gelijk. Ha, zo Want zo <laughs> gaat het nog een keer in de maatschappij. Tot ja, alles ik, wat zeg je... net, ik las net ook net een stuk over suiker. Maar ik, ik weet, oh, hier, dat suiker dom kan maken. En dat kan je dus op, op die manier aantonen. Ja. Want te veel suiker eten kan het denkvermogen aantasten. Al dus de Amerikaanse onderzoekers publiceerden afgelopen dinsdag een studie: uh, ratten kunnen slechter onthouden. Kunnen ze dat überhaupt? Na een langdurig dieet van fructose siroop. En uh, de onderzoekers hadden van tevoren een bepaalde route aangeleerd gekregen. En het deel van de dieren dat daarna een dieet van fructose suiker kreeg, die ja. had echt moeite om zich te. We moeten het herinneren, terwijl die anderen nou, die liepen er gewoon heel uh, mondig naartoe. Oké. Okay. En het verstoort dus het leervermogen en het kan geheugenvlies veroorzaken. En, uh, maar het toevoegen van omega 3 vetzuur aan maaltijden kan volgens hen de schade helpen beperken. Dus je moet... Ja, kijk uit voor die olifanten. Ja, dus... Dus ja. als je nou voort daar gewoon dan, als je suiker neemt en doe er gelijk dan uh, een capsule of een haring achteraan, nou dan is het helemaal goed. Oh, ja, ja precies. Moet, ik mag toch wel genieten. Moet ik daarna maar weer even de goed maken? Een de, de, de haring. Armen. Ja, nee, ik hoorde laatst ook van uh, een natuurkundige uh, uh, arts. Die zegt ook, van, je hoeft helemaal niet die, uh, die enge pillen met uh, olie, uh, visolie te doen. Je hoeft gewoon een eetlepel gewoon goede olijfolie, doe je lekker door je sla en dan ben je, dan ben je al uh, behoorlijk... Uh, oh, oké. Okay. Veilig. Ja, ik heb altijd dus Maar al... eet lekker slaas, heel gezond. Olijfolie erdoor. Nou, helemaal fun, nou, Fantastisch. Ik, ik heb zelf natuurlijk een, uh, een dieet van water en brood bijna. En af en toe koffie met suiker dan. Die koffie sorry. met Sorry voor die suiker, suiker hoor. Ja, so ja sorry <laughs> voor die suiker. Maar ik ben laatst toch wel op veel feestjes geweest. En dan zie je toch wat er allemaal op tafel komt. Ja, mensen echt allemaal veel. Naar binnen proppen gewoon allemaal. Dat gaat ook met door, weet je wel. Hele borden vond ik hier van. Joh, uh, is het niet allemaal wel een beetje overdreven dit? Nee hoor. Oh, ik mag het ook wel eens keer genieten. Ik ben er elke keer echt mijn mond valt open van verbazing. En ik stop er niks in. Maar ik moet ook zeggen, ik heb van de week ja? heb ik dus het uh, boek gelezen van die Beatrice. Uh, nog wat die uh, van hoe hoort het eigenlijk. Oh. En uh, het is inderdaad zeer uh, onnetjes inderdaad om uh, te schransen en te doen. En al die regels voor om uh, uh, um, je netjes te gedragen die zijn gewoon echt puur alleen maar om te zorgen dat je andere mensen niet lastig valt met, uh, met de inhoud van jouw uh, eten in je mond en zo. Dat soort dingen. En dat je elkaar niet met uh, zitten hoeken en zo. En ik vraag, ja, op feest is je drietje zo te gedragen dat er iets van ander overblijft. En niet te veel eten. Hou je netjes. Ik vind het altijd heerlijk. Als het opraakt, als al zo'n mensen naar binnen zitten schransen. Ik ben zo'n ego-tripper. <lacht> je hebt het allemaal in je buikste man. Je moet er allemaal weer uit, ook. <lacht> <lacht> ik wil morgen niet bij jou. bij. wil oh, wc zijn. <lacht> nee, precies. denk nou, van, oh man. Dat hoeft echt niet. Het is zo grappig. Het is zo... Uh, iets, iets wat in die mond zit, daar moet gewoon wat in ook heel vaak. Het moet er doorheen. En als je er doorheen, zit het in je buik. En dan je er moet er moet er moet weer wat doorheen. Er moet weer wat er die maken. Moet oh, ik die ben zo blij heen. dat ik jou nooit de feesten zie. Echt, ik wil jou gewoon niet zien de feesten. Wat een nee, nare een man. Williams. Heel. Heel. Oh nee. Toch nee, goed. toch niet. Ilo. Uh, Ook niet. Uh, is het misschien uh, Supertramp? Nee. Nou, dan weet ik het allemaal niet. Maar nou, ik weet het wel. Maar ik snål. De meest slepend. Ik word hier nog nostalgisch van. En hoe komt dat? Ah, de muziek is leuk. Maar er zit een stukje in dat lijkt... She's Leaving Home van de Beatles. Precies dezelfde intonatie. Ook die trompetten een beetje. En denk ah oh man. Geniaal. Je hebt iets oud gepakt. Je hebt er iets compleet nieuws van gemaakt. En toch heb ik een oude gevoel erbij. Gewoon, ik, ik word altijd zo... Sla dan de persoon in elkaar. Ja, ik word altijd zo vrolijk. Heb ik zin om, om iemand te slaan ook. Sorry, Als je vrolijk is dat, wordt. Is dat, is dat fout? Oh, is dat het hele SM gebeuren? Is We zijn gewoon heel vrolijk. Dat is het. Oh. Ik weet het ik echt. Uh, soms heb ik zin om dan te huilen. Straat dus die plaat maar niet meer eigenlijk. Nee. Ik ben, ik, dan heb ik ook een beetje uh, foutenboel is dat dan. Nou, straks wat nieuws uit de regio. Om weer even met de voet op de grond te komen. En, uh, maar je hoort al een lach. Er is namelijk in aangeschoven. Om de concurrent... Van uh, Am Amstelveen Lokaal, is dat er niet jij bezig? Nee, uh, RTV Amstelveen RTV Amstelveen Kijk, niet RTV, uh, een onderdeel van Radio Noord-Holland? Ja, RTV uh, Noord-Holland uh, Dat weet ik niet Oh, je nee, nou, moeten maar eens gaan vragen Nee, Edward is, is samen met Johan vandaag uh, te gast Ze zeiden van, te kijken uh, hoe het nou echt radio gemaakt wordt en hoe het moet Zij doen het toch ook echt? Ja, zij doen het ook, ja, maar hoe het ja. echt moet, hè Nou, ja, nog echter uh, Nog veel echter, <laughs> ja. Ja, je moet jezelf af en toe een beetje een, uh, een schouderklopje geven. Wat, wat vind je ervan? Is het veel veranderd? Nee, zeker? Nou, het is eh... Uh... Ja... Niet, is... wel? Niet te veel hij vragen hoor. Heeft, hij, heeft, uh, hij heeft er geen woorden voor. Valt gewoon helemaal stil. <laughs> nee, ik bedoel, volgens mij kom je één keer dit jaar kom je altijd even kijken. Hier. Ja. Klopt, toch? Ja, Maar of is klopt. het nu langer dan een jaar geleden dat je hier was? Nou, het is wel weer... Uh... Toen was ik met Tazos hier. Oh, Tazos, ja. Onze Griek. Ja, ja. die is uh, failliet natuurlijk nu. Hij of niet? Maar niet horen. Onze Tazels. Ja. Onze knuffel uh, Griek. Die, uh, die ontkom, je, ontkom je nooit aan. Als je hem tegenkomt, moet je je al altijd flink een flinke huk geven. Dat je denkt van, man, laat me los. <laughs> Alle lucht gaat eruit gewoon. Maar, nou, geniet toch even van, pak de koffie. Ja, ging het, hij gaat het weersbericht voorlezen. Oh, gaat ja. hij het weer doen? Ja, okay. hij, gaat het, hij gaat het weer doen. Nou, steek vooral. Ja. Kom, ja, ik de, moet er niet veel lachen maken, anders lukt het niet. Ik, ik heb uh, even achtergrond een geluidje erbij. Ja, ik het zelf niks. Aan. En dan moet ik plassen. Nee, dat wil ik niet plassen. Ik no. doe het weer even. Het is vandaag is het zaterdag de 19e. Ja? Het weer voor vandaag is. Uh, ja, ik hoop dat ik het goed doe. Komende dagen wordt het la, langzaam. Weer, uh, wat staat hier naam? Nou? Wisselvallig. Oh jee. Wisselvallig? Uh, ja, bij uh, stevige <laughs> ja Ik sla sommige stukjes een beetje open. Is goed hoor. En uh, zondag wordt het, uh, gaat het weer regenen. Ja, en uh, ik heb vergeten dat het, uh, het weer, net op de radio dat het uh, vandaag een beetje, uh, ja, nu is mooi weer hier in Zandvoort. Zonnetje schijnt. Ja, het is hier ja. vaak mooier weer soms dan een stukje verder naar het binnenland toe. Is heel gek ja. is dat? Ja, dat is gewoon, dit, is echt, dit is gewoon de waterkant waar je moet zijn in dus Nederland. kijk op ook. de ja. webcam ja. wat voor weer het is. Precies. Ja, dus. Als je ons ziet dan word je al heel, heel vrolijk en zo. Ja, ja, nee. Laat dan de persoon in nee. elkaar... Nee. nee, die niet. Nee, niet. Nee, precies. Uh, onze, onze dominee was wat bezig gisteren bij de wereldrijd door. Heb je het gehoord? Ik heb hem niet gehoord gisteren, nee. Nee, hij had echt zoiets van, hij had, had, had wel iets met die boer, die uh, homo-boer. <laughs> ja, maar hij is zelf ook een beetje traaf. Nee, hè? jij heeft een vrouw. Hij was wel travestiet. Ik bedoel dat hij uh, gremdaad en uh, die andere dame die hij af en toe doet. Maar hij had echt uitspraken zo van... Uh, Durf agressief te zijn. Nou, ik had echt zo... Tegen die, die homeboeren. Te, ja, tegen die homeboeren. Als je dan geen date had, dan moest je maar agressief worden en dan moest je met in elkaar slaan. Nou, dat is echt graag. En het grappige is, daarnaast zat uh, die andere band. Bert en Annie zaten gisteren gewoon echt naast elkaar in de wereld rijd door. Ik weet niet of mensen dat in de gaten hadden, maar we hadden echt Bert en Annie. Oh, de die, stemmen. Die, de stemmen zaten oh, naast elkaar. En die gingen met z'n tweeën mm -hmm. elkaar een beetje, ja, een beetje afzeiken. Op hun manier. Ik vond het leuk. Leuk. Ik heb gelachen. Ja, je had erbij moeten zijn, denk ik. Ik weet het ook ja, niet. Ja, ja, ja nou, zeker, je had erbij zeker. moeten zijn. Dat is misschien ook wel waar. Dan mag ik echt uh, waarschijnlijk kunnen lachen. <lacht> ja. Nou, we zijn bijna weer toe aan Zandvoort Nieuws. Ja, natuurlijk. Hey, Edward nog bedankt voor het weer. Ja, dat was het weer. Ja, vergeet vooral niet te lachen, want het is. Nou, leuk. ik doe wel mijn best. Oké, okay, dames en heren. Zandvoorts berichten straks. En uh, kan je nog melden dat uh, Tibi mag wel door, hè? Little run is occupied surprise signs, Allerlei uh, meldingen. Gewoon, wat was dat dan wat je net ruikt? Want dat had ik niet van Mike Snow namelijk een Devil's Work. Met stukjes van ons leaving here. Uh, Seas leaving home van de Beatles daarin verwerkt. En onder andere ook, uh, ja, wat hadden we nog meer? Supertramps had er ook een beetje verwerkt. En deze plaat, dat is verder heel iets anders namelijk Dat was uh, uh, Wasting Over Me, Fusing the Morning Parade. Uh, Goldfish. Ja, dat was de band, Goldfish. Het is uh, half geweest alweer. Ach, man... Wat is dan weer laat in de show? We zijn, we zijn drie minuten over tijd. Jongen, het is wel wat. Nou, en wat is, dan, wat, wat is er dan zo belangrijk wat we nu moeten doen dan? Die Nieuws, Nieuws uit Zandvoort. Ja, ja ook in is uh, bij haar afscheid uh, benoemd tot erelid van de vereniging van het genootschap Oud-Zandvoort. Tevens mocht ze uit handen van burgemeester Niek Meijer de waarderingsspeld van de gemeente Zandvoort ontvangen. In feite is dat de unicum, want hij is bedoeld voor er zien nog geen andere onderscheiding hebben. Zoals een koninklijke onderscheiding. Maar Anke heeft die wel al 13 jaar. Maar het college vond het zo uniek wat zij in ruim 50 jaar vrijwilligerswerk heeft verricht. Dat ze de speld alsnog kreeg. Gefeliciteerd Anke. Jawel, een hoogbejaarde dame trapte donderdagmiddag om met twee uur een inbreker het huis uit. Goed zo. De vrouw lag te slapen, hoorde gestommel beneden. En toen zij met de, de, de traplift naar beneden kwam, zag zij een onbekend man. Dat verwacht je niet. Je ziet het echt zo voor je, weet je dit. Uh, uh, ja. Wacht even hoor, dat waren stappen. En de man ging er bij het zien van de vrouw vandoor En ze heeft nog een zo denkbeldige trap tegen hem aangegeven. En mo mocht je het gezien hebben, want de man is niet aangehouden... dan moet je wel even bellen met de politie natuurlijk. 0900 8844. Oké. Okay. En er vallen prijzen te winnen. Er is vandaag ook nog van alles te doen. In Oomsteen is om 9 uur een 60 en 70 party. Hoor. Met de band Als de Brandweer. Er is een 30 plus dance party in Club Nautique. Boulevard maar naar 23. In Pavillon Meijer heeft... Tango Salon aan Zee. Daar moet je wel wat voor betalen. Dan kan je waarschijnlijk een tango leren dansen of zo. En historisch... Zandvoort Trophy en Great British Genootschap State of the Art. Er, er is iets dus op het circuit. Ja. Dus Zandvoort uh, Trophy... En uh, Great British. Dus uh, er gebeurt van alles. Uh, morgen is er dus de voorjaarsmarkt. Nou, daarnaast is er ook nog een Zandvoortse rommelmarkt gebouwde krocht. En dan hebben we dus nog het klassieke concert, wat ik al eerder genoemd heb. En het optreden van Breezin in uh, het Holland Casino. En het mooie daarvan is, begint om vijf uur. Toegang slechts vijf euro in het casino. Legitimatie verplicht. En het kledingvoorschrift is stijlvol. te zaakjes geen... Capuchon. Nee, geen capuchon. Nee, dan kunnen de camera's hier traceren. Ja, dan kan je niet zien wie, waar je naar kijkt. Nee, precies. Dan, en dan kun je niet uh, kijken wie ja. de boel blazen. Want ja, het is een kansspel, hè? Het is een kansspel. Ja, ja, precies. Ja, stel en je niet voort. zien of de pupillen vergroot worden. Omdat ja, ze plotseling niet zien wat ze leuk vinden. Dan, okay. Nieuws uit Zandvoort. Ja, oké. Okay. Een potje voetballen heeft voorkomen dat een brandje kon verder uitslaan. In de basisschool De Evenaar gebeurde in Heemstede. Daar nou, waren wat jongens aan het voetballen. Hè. En een geef het zei even. Hé, hey man. Hé hey, ja, dat ook. Brandlucht. Hé, hey, wat een fuck, man. Hey, dit is een vet, hè hey. Laten we even de brandweer erbij halen. Even, even, even goed. weer hè. Dat uh, zei ik al. Die zijn vanavond uh, <laughs> Ja, precies. De, dat is een beentje. <laughs> maar hier kwam brand brandweer echt bij kijken. En uiteindelijk bleek dus uh, dat uh, een gaspit uh, uh, uh, of een haperend elektrische bedrading... waarschijnlijk uh, zijn de, ja, de oorsprong van het vuur geweest. En het, het, het gebouwtje kan nog steeds gebruikt worden. Dus dat is, uh, dat is wel mooi positief. Goed. Goed. En nu Goed. Het weer wordt wat minder. Had je nog ja. nieuws? Het weer wordt wat minder. Ja? En daarom heb ik nu zelf deze plaat uitgekozen. Sun oh. Shower van Dr. Buzzards en its original Savannah Band. Oké. Okay. Hoor je het al? Ja, ik hoor het al. Ja, ik denk. ook. Oh, ik, ik ga. nu maar eventjes naar boven toe. On Koffie zeggen. Ongelooflijk. Ja, het is ongelooflijk. Doe je land de keuze. Oh moet je harder zetten. je lekker vast. Houden. My eyes Ergens in etiket nu die naald. Goh, dat was uh, Savannah Band. Uh, Dr. Bussert's Original Savannah Band. En uh, het derde plaatje: Sunshower. Omdat het ook dit weekend schijnt te gaan regenen. Maar pak het moment. Want het is nu droog. En het ziet er echt wel uit Kom deze kant op. Ja, namelijk uh, echt. Uh, Zandvoort is gewoon de waterkant. De muzikale waterkant van Nederland, zeg ik altijd. Kom deze kant op. En dan gaat het misschien wel om weer. Nou ja, goed, zonder gekheid. 20 minuten voor 10. En uh, wij hebben nog wat uh, aparte berichten hier liggen. Onder andere moet ik even melden. Jawel, de hooghakkenrace in Zandvoort. Dat was weer een succes. Afgelopen zaterdag, alweer een week geleden trouwens. Mijn huwelser, hebben ze, hebben ze daar gelopen. Je moest minimaal een hak hebben van 7 centimeter. En de eerste prijs was een cadeauscheck. te besteden in verschillende winkels voor 300 euro's. En we hebben gewonnen de jeugdige Harley van Ommen. En uh, Markio Omens, die heeft ook uh, gewonnen. Die hebben dus, uh, nou leuk. Ik heb dit eigenlijk nog nooit gezien. Het schijnt grappig, al dat Giel Bela ooit is meegedaan... En wat ik geleerd heb is dat je hakken moet nemen. En dat je met tape gewoon aan je voeten vast moet maken. En eigenlijk op je tenen moet je rennen natuurlijk. Uit de bevoorrading die hier bij Zandvoort wordt gedaan. Ik zie koffie binnenkomen. Plastic bekers, weer zeepapier. Echt? Nou we zijn er helemaal weer klaar voor. Om er een, uh, een feestelijk weekend van te maken. Ik kan je nog even melden dat lands meest gezochte cybercrimineel Robert-Jan van de Zwaan... zit op een plek waar hij volgens justitie thuis hoort, namelijk achter de tralies in Nederland. Een man die afgelopen jaren via nep webshops honderden mensen oplichtte. arriveerde gisteren op Schiphol. Er was een ontvangstencomité en er zijn allemaal protocollen voor... en dat moet allemaal goed afgehandeld. En hij heeft ook recht voor een eerlijk proces. Nou, heel veel mensen denken daar wel even anders over. Hij heeft namelijk had een theorie bedacht van... Nou, als ik nou gewoon in Venezuela zit... Die heeft geen uitleveringsverdrag met Nederland. Dan kan ik daar gewoon lekker iedereen blijven oplichten. Maar hij is daar toch vandaan gehaald. En hij zit nu achter slottengrendel. Gisteren had ik er nog mee te maken. Dat mijn vrouw was aan het inloggen bij een of andere bank. En er stond een heel verhaal over hoe veilig je moet inloggen. En er stond bij van er moet een slotje in het beeld zijn. En, er moest dat zijn. en het slotje zag ze gauw niet. Maar het slotje stond er op een andere plek. En een heel stuk over phishing. En toen dacht ik van ja leuk. Maar dit hele stuk wat er nu geschreven wordt... Is dat dan wel de waarheid? Of is dit nou ook alweer bedacht door mensen die aan het vissen zijn? Die denken van, weet je wat, wij gaan ook zo'n site beginnen. Dan lezen ze dat en dan doen ze net het verkeerde. Dan geeft je gewoon niet meer wat je moet geloven. Dat gaat echt heel ver. Dat is echt heel bizar. Dat je, de... je gaat alles twijfelen. Als er over gepraat wordt. Ja, je moet opletten. Dan ga je ook opletten op die boodschappen. En dan denk je, die boodschappen ook weer nep zijn. Dus nou, ik raak dan het spoor helemaal grijs. Toch? Straks meer. Maar nu. Mere muziek, best Take any memory with you, all that you know. It's time we gave our sins away. Me. <laughs> met jou? Zo ja, gezellig maar, hier. Ik dacht jezelf nou, dat ik bij jou bleef, echt niet. <laughs> Wat een lolle. Hoe is het met, met, met het, het vuur? Is al aangekomen in England? Nee, Wow, oh, rustig. En al die brandweer onderweg de hele tijd. Ja. Oh. Maar uh, in uh, Detroit, er was een tuinier. Ja? En Die is na 26 jaar ontslagen bij zijn werkgever. Want de man, John Chaffelet, had een gevonden pistool ingeleverd bij de politie. Oh? Zijn werkgever was het hier niet mee eens en ontsloeg hem. Maar ja, het sloeg nergens op, want Chaffelet, die vond een geladen ge revolver in de bosjes toen hij bezig was met zijn werk. En in eerste instantie wilde hij wachten tot uh, een politieauto langs kwam om vervolgens het wapen in te leveren. Sorry, maar ja, ja, tijdens zijn dienst kwam echter geen agent langs en hij besloot het wapen mee naar huis te nemen. En dezelfde avond bracht Sheffelot het wapen nog naar het politiebureau. De agenten van dienst vertelden hem dat hij een goede daad verricht was, maar Cheffelot's werkgever was het er niet mee eens. Het wapen bleek al in 2005 gestolen en het dragen van een wapen tijdens werktijd is verboden, zo claimt de woordvoerder. De rotokollen die er nageleefd ja. worden, dat mag niet. Ja, dat is natuurlijk onzin. Hij vond het wapen tijdens zijn werk. En er zijn geen voorschriften over wat ze gedaan moet worden als je dat doet. Dus, uh, maar ja, hij gaat natuurlijk gewoon volop op uh, hoge beroep natuurlijk. Want het is natuurlijk een belachelijk iets dit. Toch? Ooit hadden we die de regels bedacht, de mensen te helpen. Maar geven dan gaan we echt al die regels naleven. Ja, ja maar denkt, het was oh, zo van waarschijnlijk. Hoor, be... van, uh, waarschijnlijk stond zijn kop uh, de baas niet aan. Het was ja. waarschijnlijk een nieuwe. Je dacht zo van, yes, nu kun ik haar eruit gooien. Ja, je kan hem ergens, uh, yes. dus kijk, je kan je hem ergens steken. Wat je steken zal ik hem eens ergens steken ook gewoon? Had gewoon het, uh, met dat geweer die man neer moeten schieten. Wat zeg je nou? Daar heeft hij nu spijt van dat hij dat niet gedaan heeft, want hij, hij moet toch weg. <laughs> ja. Maar, maar ik weet niet, wat jij, wat roep jij nou? Durf agressief te zijn. Ja precies, ik durf nou. dat. Maar ik weet niet of ik het ik zou het niet echt kunnen. Nee. Nou ik kan je toch even melden, dat uh, militairen, die zijn uh, momenteel heel erg lief en heel poeslief. Zorg ook niet dat, dat ze voor de krijgsmacht komen, krijgsraad, want uh, die, nou, als ze zich misdragen, dan moeten ze daar een komen. En dan moeten ze wc schoonmaken en dan krijgen ze, worden ze misschien geschorst. Ze zijn helemaal poeslief, want... Ja, 6.000 medewerkers gaan binnenkort toch hun baan verliezen. 6.000? 6.000. Oh my god. En dat kan allemaal nog wel een tijdje duren. Ze hebben niet zoiets van dat ze binnen een week weten. Het kan wel tot volgend jaar duren dat ze weten waar ze aan toe zijn. Dus nu zijn ze poeslief. En uh, ja, ze gedragen zich allemaal. Dus ik, ik, ik weet niet of dat echt of dat goed is om op die manier zo dit uit te dragen. Dat je denkt van, oh, dan heb je die militaire uit Nederland. Oh, Oké. Okay. Dat je denkt van, ach... Ze komen God brengen of zo. Weet je wel. Ze moeten natuurlijk wel een beetje haar blijven. Ja, ze moeten wel uh, uh, scherp blijven. Ja, dus, ja dat uh, is waar. Dat is ja. inderdaad waar. Dus het, is, uh, ja, het is slecht dat voor het militaire apparaat. Maar het moet, ook daar moet het mes erin. Wacht, mes. mes. Mag, nee, nee, mes. nee. nee, mes. nee, nee. <laughs> niet mes. doen, waar niet doen. Okay. Nou, we nemen gewoon nog een lekker wijntje. Ja? Nou, fles wijn uit het Franse Jura. Het is heel lang geleden. Oh nee, de Jura's zijn streken in Frankrijk. Heeft dinsdag op een veiling in Genève 38.385 euro opgebracht. Moet je nagaan hè, dat zit ongeveer uh, 700 milliliter in. Ja. Nou, hoeveel dat per milliliter kost. Ja, maar zelf, dat on... Kan jij even snel uitrekenen, ja. dat weet je. Kom maar. Uh, uh, uh, nou. Uh, dan moet je 383 delen door 7. 7 x 50, nou, zeg 55 euro per milliliter. Wat dat zie je er, je zat hem. En er zit in een glas 150. Nou ja, in ieder geval de fles uit 1774 was volgens Veiligingshuis Christisch. Schuipen, man. Generaties bewaard in de kelders van de familie Verzel. Ja? Een geslacht van wijnboeren in de streek van Arbois in de Jura. En het is echt een, een hele zeldzame wijn. Ja, natuurlijk als hij zo oud is. De Féinjeune uit de Jura. Gemaakt van de Savanier-druif. U heeft nou, lekker, hoor. U heeft een hele zeldzame lijn uh, weinig getroffen. Hey, Ik zou hem uitstekend. niet opdrukken. Ik zou hem niet opdrinken, nee. Nee, ja, die, dat jaar... Maar ja, wat nou moet nou, je hoor. er dan mee? Ah, daar ging wijlen Nou, dweilen wordt het. Kijken of we nog wat terug in die fles kunnen krijgen. Goed. Toepak leeft tot en met tien uur. En wat gebeurt er na nou, tien uur? Is altijd spannend. Daar is het. Eh. En soms dan denk je bij jezelf gaat eh, de zender uit. Maar dat is niet het geval. Ra gewoon door, hè? Gewoon de knop aan. Ja. Zittersize muziek uit Nederland. Lola Kite. Wordt dit een nieuwe single? Geen idee. Maar ik vind een leuk rukje op de cd. Energy could be our closest friend. Not a light in the shop, not a moment to stop the time. And I hear what you see, and I wish that those words were mine. Tell me more and more, my friend I just wanna go again You just have to shout and I'll be there Not a soul on the road, not a clue of the way to go There's a light up ahead, there's a town in my head, you know I just wanna ride again Hold my breath and count to ten Our closest a party to save with one foot in the grave, so do, do whatever you like, my friend, I just wanna ride again, I respect the time and I'll be there. Lola Kite, dat ja, was die, uh, de drummer die bepaalde leel toen uh, in het uh, achtergrond, uh, orkestje in de achtergrond, maar goed die daar speelde, dat was zeg maar de zanger van Lola Kite. Die toen ook een keer door, uh, Gerrit jo nee, door Gordon voor lul werd gezet. Lollakijt? Nee, de zanger van Lollakijt. Die ja? werd toen voor lul gezet toen hij een heel klein jongetje was. Weet je wel, kan je nog herinneren? Dat was maar twintig jaar geleden. Oh, heb je er een, uh, Wat vind je er zelf van? Het was toch vals? was ja. toch alleen dat hij echt zo'n jochie Mag helemaal er afzeek? Mag ik nog even bij je zijn? Ja, dat, niet. dat was hij. Ik heb hem nog ergens op een cd staan. Zal ja. ik hem eens meenemen? Ja, dat, is was, dat is deze zanger gewoon. Heel vals, ja. Het is toch nog goed gekomen. Nou, ja. Nou ja, goed geoefend, dat is wel duidelijk Dat is wel duidelijk, ja. en het is echt een ethisch sound dat helemaal weer terug is En ik draag altijd wel de handen Ik vind het echt fantastisch, wat een leuke muziek Maar ik denk dat die uh, jongen er liever niet meer aan herinnerd wordt Dat hij zo slecht zong Hij kwam er zelf mee uh, tevoorschijn Oh, oké okay. Ja, toen was Gerrit Jollock, of Gerrit ik was Gordon Gordon. Gordon Die andere homo Nee, die die, Paul de Leeuw was dat Ja, Paul de Leeuw die ging toen dat hem afzeiken. Mag ik en er even bij. En het was het nummer van Gordon. Het was het nummer van Gordon. Hebben He, we dan nou op een rijtje of niet? Ja, nou niet zo steeds niet helemaal. Maar Jee, het komt ooit goed. Het komt <laughs> ooit goed, dat nee. lijkt wel. Nou, ja, het komt uh, ook goed met uh, nee. uh, to Tovik Tibi. Uh, Elfer in de krant stond van... Nou hij mag, daar mag niet voor GroenLinks naar voren komen. Hij wordt niet nummer één. Hij wordt door iedereen teruggevlogen vandaag... Op Radio hoor ik echt de man die dat heeft besloten met dat team, weet je wel. Die kijkt ernaar en die zegt van, het mag wel. Hij mag gewoon meedoen. We vonden hem te licht. Hij is ook een klein mannetje ook hoor. Ja. Ik bedoel, uh, Jij bent ook te licht. Niet te ik ben ook te licht, maar hij was ook flink licht. En nu uiteindelijk hebben ze toch besloten, nou goed dan, democratisch, hij mag wel meedoen. Dus nu, je kan op hem stemmen straks. Hij is te licht, maar het was wel een licht. Nou, hij, ja, had, licht. hij had wel wat. Nee, maar hij, hij, was hij was wel een licht, licht, licht in zijn hoofd. Oh, licht. Ik ja. dacht, je zei dat hij nicht was. Net als die Robert Dijkgraaf. Heb oh. Oh. Oh. Nou, uh, je daar al iets over verteld? Ja, een lang. Ja, <laughs> <Even. laughs> <laughs> Oké. Okay. Nee. Uh, in uh, het Nationaal Park Zuid-Kennemerland uh, zijn opnames gemaakt van de film Spookbomen. En die liggen nu stil. Het geld is op. Vier maanden geleden moest de Haarlandse schrijver en regisseur Jan Nanne het noodgedwongen stoppen. En 80% van de film is al af. Maar het gaat nog maar om 7000 euro. Ah, kom op nou. Dus ik denk van nou, als we nou uh, met z'n zeven doen, allemaal 1000 euro. Ja, ik wil dat is wel leuk. Uh, en de filmrechten een beetje uh, verdelen onder ons. Ja. <laughs> ja. Maar Spookbomen speelt zich in zijn geheel af in de duinen van de het land. Het is de eerste Nederlandse speelfilm ooit die volledig gedraaid is in de duinen. En het, en het is natuurlijk wel een karakteristiek gebied in Nederland. En uh, ja, hij, hij, heeft echt, hij heeft zich laten inspireren door de Australische thriller Lake Mungo uit 2008, die al diverse in de internationale prijs in de wacht sleepte. Oh, dat is dus van, ja. Je moet niet zeggen waar je geïnspireerd wordt, dan gaan mensen het weer vergelijken. Ja. Nou ja, ik zie toch wel. Ja, het is eigenlijk wel weer een goedkope kopie, hoor. Nou, de hoofdrol wordt Door Sandra Dierks met oh, een die. X op het eind, die vooral bekend is van de reclames van het zuivelmerk Mona. Oh, die? Is die dat die, die zegt van. Uh, ik dacht gewoon aan iets prettigs. Zo, die of zo? Oh ja, die Die oh, heeft nou. echt iets sensueels, vind ik wel, hoor. Mm. Nou, ja, ja, in de horlogfilms horen hele mooie uh, dames altijd. Het die is niet altijd veel 7000 euro. Dus ik hoop misschien dat iemand nu denkt. Van goh, wat, uh, wat jammer is dat nou? Kijk even bij spookbomen en uh, ga eens kijken. Uh, een fragment uit de film. <lacht> dat, <lacht> een -film. Was de, dat was de Polifinario. De pol of het nou goed, Als je toch goed. al films hebt. Ik, de afgelopen week was ik bij een feestje en ik kwam ook de politieagent tegen. Althans, hij speelt de politieagent bij New Kids In de serie, maar ook in de film En hij zegt van, ik vroeg al hem van Ja, dat New Kids, dat, dat is toch al klaar Hij zei, ja, het is wel grappig, af en toe kwam ik die jongens dan weer tegen Hadden ze elkaar een paar weken niet gezien of een paar maanden Ja, dat afscheidconcert, ja, dat wordt gaaf Want ik heb er echt zin in, ja, echt, dat wordt echt leuk Heb jij al wat bedacht voor dat afscheidconcert? Er waren al 7000 kaart, kaartjes verkocht, hè Nog lang niet genoeg uh, nee, ja, maar ik ben niet zo goed in theater Misschien moeten we aan Tim vragen, die weet wel wat beter Tim, weet jij dat? Nee, ik heb ook nog niks bedacht Dus uiteindelijk van, nou Misschien moeten we het afblazen Dus nee, goed, Dus uiteindelijk is dat allemaal doodgebloed Dat is jammer, een kids. Dat is jammer ja. maar iedereen was er wel over, over uit Zelfs ook de politieagent zei van Jongens, we moeten stoppen ja, Zo'n politieagent dat zegt ja, die dik, he, met die dikke, met met je kaal bovenop. Hij speelt trouwens ook bij de Efteling in een beentje. Speelt hij ook leuk? Oh, ja, leuk. hij doet meerdere dingen. Kappige. Uh, ja, <coughs> nou, dat zijn altijd he. leuke dingen natuurlijk. Ja. Uh, uh, nog een moppiemuziek, muziek, dames en heren. Nou, dat lijkt wel gezellig. Even aan zwingelen. En iets harder nog. Own City, yeah. rijdt de tour, ja. Shooting Star, wordt dat een nieuwe single? Ik, Ik weet het niet, maar het leks, het, het lekkerste stuk van de cd. Het is heerlijk. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké, okay. oké, okay, stop maar. Stoppen maar. Deze plaat kennen we al, dat is echt helemaal... Is... Precies, klaar met die plaat. Uh, wat heb je nog te melden als laatste? Ja, er is een foto van een dik getatoeëerde man. Ja? En die is op een openbare plek uh, gepubliceerd. Maar de rechtbank vindt dus goed dat hij uh, alsnog op volle glorie uh, getoond wordt. Want hij staat al in het boek van journalist Henk Hoflang en fotograaf Roel Visser over exhibitionisten. En obesitas in de huidige samenleving. Oh, ja. Ja, ja, dat was een... een... Dus, uh, ja, de Hof stelt dus dat het belang van de makers ja? zwaarder weegt dan uh, de man zelf. Oké. Okay. Hey. Nou, je zal erin staan. We hey, moeten afschrijven niet Tot volgende week. Tot zover ja, volgende week. het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...